Ik te met het NOS koffie Koffieshops in Maastricht wieren vanaf Frankrijk. Ze komen daarmee tegemoet aan de eis van de gemeente om een eind te maken aan de verkeersoverlast door buitenlanders die in Maastricht softdrugs kopen. Juridisch gezien kunnen inwoners van buurlanden België en Duitsland niet worden geweigerd. De Maastrichtse koffieshophouders verwachten dat de verkeersoverlast zichzelf verplaatst naar andere Limburgse gemeenten. De inflatie is vorige maand opgelopen tot 2,6 procent, het hoogste niveau in bijna drie jaar. Onder meer vakantiereizen, de huren en energie werden duurder, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het eerst sinds lange tijd ligt de inflatie in Nederland hoger dan het gemiddelde in de Eurolanden. Opsporingsprogramma's op tv leiden tot steeds meer arrestaties. Vorig jaar werd in 42 procent van de zaken een verdachte aangehouden. In 2009 was dat nog 38 procent. De meeste zaken zijn te zien in het AVRO-programma Opsporing Verzocht... Als ook het SBS-programma Hart van Nederland wordt ingeschakeld, stijgt de kans op arrestaties tot 70%. Drie ambtenaren van de gemeente Groningen die weigeren om homoparen te trouwen, mogen die functie straks niet meer uitoefenen. Omdat ze voor het weigeren niet ontslagen kunnen worden, wordt hun tijdelijk contract niet verlengd. Het beleid van Groningen is dat ambtenaren geen huwelijken mogen weigeren. In Rotterdam is de feestelijke opening van de Zorgboulevard uitgesteld vanwege de multiresistente bacteriën in het Maastad Dat ziekenhuis hoort bij de Nieuwe Zorgboulevard, een bundeling van Rotterdamse zorginstellingen. De opening was gepland voor 10 september. De organisatie wil alle aandacht richten op de bestrijding van de gevaarlijke bacterie. Haiti bereidt zich voor op de komst van tropische storm Emilie. En in het land wonen meer dan een half miljoen mensen nog altijd in tenten en hutjes sinds de zware aardbeving van begin vorig jaar. Voor die mensen kan de tropische storm veel problemen opleveren. Meteorologen verwachten niet alleen stormen, ook zware regenval, waardoor tentenkampen kunnen wegspoelen. Het weer eerst nog hier en daar zon later bewolkte tegen de avondregen. Temperatuur 21 graden aan zee en gaat op 26 in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe een bui, maar ook zon.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 En zo zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de muziek Boulevard.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 Let's stay together We lopen over de kasseien. Laat mij weten wie ik ben. It happened The, off the top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 Wees tot de mooie vroeg. Ja, ja, ja. Hambaars van de gerel. Flesjes, jaron, nee. Al van jou zand voet. Waar al aan de zee. Weg van alle zorgen, lach als die lachen de storm. De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Echt. te gaan ze krist rond op de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 that fun. We are the sun